Nee, nu blijft hij wel wat langer staan, dus dat is wel mooi. Dat weet ik voor de volgende keer. Dat je een lange boodschap moet intypen. Nee, voor de luisteraars, je kan net zoals je net zag in beeld, voor degene in de stream kijken. Uh, je kan dus een, een tekstberichtje sturen door, uh, via tipbitcoin.cash. Je kan uh, op die website gaan zoeken naar uh, bij de streamers naar Vrijder Radio. Of...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 Maar dan gaan we even proosten. Pro pro ja. Ik heb geen Lieberland bier. Ik heb uh, uh, spicy Rochfeer. <laughs> Jij hebt Liebeland oh, bier? Oh, sorry. je hebt water. Je hebt gewoon water. Ik heb uh, Spicy eh <laughs> uh, ja, hij, hij was weer lekker bezig deze week. Rochfeer, ja. Yeah. Oh ja, ja, ja. Hij was in debat met uh, Rubini. Dat is, uh, die econoom van, uh, van uh, Bill Clinton. Ja, van het Clinton kabinet.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 veel. Okay. Niemand die over gezegd niemand die, die het opmerkt. Alle cryptomunten in één dag erbij. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> nou, niet alle crypto, toch? Alle crypto bij elkaar is, ja, is, het, is iets van uh, twee, 200 miljard of zo. Of, uh, 100, Bitcoin alleen is 148 miljard. Oké. Okay. Ja, dat zal 250 miljard zijn, maar toch bijna alle cryptos één dag, Ja. <laughs>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 gemaakt zie ik uh, vandaag ja weer een beetje bijgekomen ja nee hey, goed ja dan uh, gaan we naar de maroane index even kijken hoor het grafiekje. ja die, uh, die is vorige week omhoog geschoten nu uh, hobbelt hij een beetje lekker op en neer hij is uh, 137.51 uh, ja we hebben natuurlijk de bitcoin ja die is uh, hij staat op dit moment in ieder geval op um,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 Nee dus er moet weer een keer een beweging komen, daar kun je weer wat zeggen. Het is nou even afwachten toch, wat hij gaat doen. Ja. Nou wat ik wel zou te kijken, als je een beetje uitzoomt en je, je kijkt even naar het totale plaatje, dan zie uh, je wel een beetje een, een, een... Je zou eigenlijk kunnen zeggen van hé, hey, er zou een, een reverse head and shoulder zou erin kunnen zien. hè?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 Krijgen we zelf wereldvrede zo. Hmm. Ja, we hopen we. Maar ja, hij heeft al uh, 7000 dollar boete gekregen. 450.000 roebels. Vraag: het is niet bekend of al die bitcoins in beslag genomen zijn. <laughs> en hoe snel? Ja, ja stond er niet bij. Maar, en hoe, hoe snel zou je erover doen om een blok te minen? Ik denk niet eens zo geweldig snel uh, want nee, nee. wat, wat die crypto chips hebben, die hebben allemaal dedicated spul om ja's om, uh, te berekenen. En dat gaat veel sneller, omdat dat dit, dit soort computers zijn, er, net zoals die computers van Shell en zo, die zijn erop voorbereid om hele grote matrices te vermenigvuldigen en enorme floating point berekeningen te doen. Dus dit, ja, de dingen, dat heeft wel één petaflop, maar ik denk dat als jij, als jij een, een paar...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 En uh, ja, om het een beetje in de gaten te houden. En je kan natuurlijk ook een onderneming betalen om die mensen in dienst te nemen dan. En dan uh, krijg je dat weer terug bij het kerstpakket. Uh. Ja, op de foto zie je dan wat jongens, uh, uh, lui die met een, iets met een regenboogvlag doen. Ja. ja, het is niet helemaal een regenboogvlag, hoor. maar er zijn nou kinderen op, dat uh, ding. Er staat een, een meisje van een jaar of vijf staat op, dus ik weet niet of het valt niet uh, in de doelgroep volgens mij. Ja, ja. Nou, Wel iemand een, volgens mij gewoon een of zo. Ja, dat is net zoals bij die plaats uh, bij die oorlog van Syrië. Hadden we hadden even wat materieel van een paar grote explosies van beeld. Maar dat was dan van een uh, gun range in Kentucky. Ja, ja, ja. ja. Waar ik dan weer van hoorde dat dat het nog nooit zo populair geweest is. Iedereen zei: Jee, daar wil ik ook naartoe. Die, die, die kunnen reeds in Kentucky. Ja. Een enorme uh, Tracer Fire. Op, op, gaan ze op benzinevaten lopen schieten. En die vliegen dan in de fik. En dan hebben vuurwolken. over ja, ja. dus vuurwolken. Die betere reclame hadden ze niet kunnen hebben, die gasten ja, ja. in Kentucky. Dat was het Justin O'Mars die het aangewakkerd had. Want die herkende het, hè? Want die was daar gewoon met zijn kinderen geweest. Oké. Okay. Ja.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 <laughs> dan was het gewoon, uh, ja, echt. Ze hebben verder geen uh, revisicatie gedaan. Hè? Dus, uh... ja, dat gebeurt zo vaak, het is niet eens meer, zo, ja, je schamen er niet eens meer voor. Het is gewoon, inderdaad, je pakt wat stok, explosies van, uh, of, uh, foto's van explosies en dan, uh, ja, dat is goed. Dus ja, uh, moet je het maar mee doen als laser. Ja, en alleen door, het, alleen door het internet komt dat soort spul nou naar buiten, want wie had dat anders ooit opgemerkt? Ja.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 Als provincies hun eigen keuzes maken met hun eigen middelen. Ja, wat hebben provincie voor eigen middelen en hun eigen regels. Dan kan ik niet zeggen, dat mag niet. Dat betekent volgens gouter ook af... dat provincies... zelfstandig onteigeningsprocedures in werk kunnen zetten. Een beetje afschuiven van de verantwoordelijkheid. Ja, dat, uh, dat ook zo. Ik kan er niks aan doen. Mijn, ik was mijn handen in onschuld. Pontius Pilatus. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Nagel die boeren maar aan het kruis. Ja. Dat wel apart. Ik heb toen... Uh...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 Ja, goed. Maar ja, we hebben ook nog een volgende bericht. De Nederlandse staat, die heeft via investeringswinkel Dutch Venture Initiative, DVI, onder meer geld gestoken. Jouw Center, in het Haarlemse bierbrouwer Jopen en in de lingerie van de kledingontwerper Maries Dekkers. Wist je dat? Ja.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 Dan gaat het ongetwijfeld nog komen. Die. Ja, ja, ja. Maakt het nou ook anders als je nou Jopenbier gaat drinken, Johan? Nee, dat nee, je weet dat de Europese uh, Unie dat betaalt. Ik zit nou aan uh, spicy rots, nee, nee, Dat wordt geen Jopen meer, jongens. Ik had van het weekend nog wel gedronken, <laughs> trouwens, hoor. De herfstbox van, uh, van Jopen. Ja, dat uh, eigenlijk is eigenlijk een soort verbelasting teruggave dan. Is een soort vredesdividend dan. Nou, ja, als je jouw gebied drinkt het, toch? Het zijn prijsgebiertjes hoor, vind ik. Dus, uh, dat Staat toch ja, ja, 6 euro Als, is, als huh? het EU-geld is, dan moet je natuurlijk een uh, Fox renderen hè, die EU's. <laughs> uh <-huh. laughs> nou, wat je natuurlijk wel ziet bij bedrijven, is als die denken van nou ja, uh, als ik een voorstelletje indien en ik kan daar wat geld voor krijgen van uh, uit die hoek, waarom niet? En ja, dat is ook wel begrijpelijk. Ja. Als, je niet, als je het mij niet steunt. Hè. Maar uh, goed, ja, dan gaan we even nog naar het spookgezin. Dat is vorige week over. En toen hadden we steeds Ik meer begrepen. Ja? Een beetje langs me heen laten gaan. Ik heb het niet echt meegekregen. Ah, oké. Okay. Nou, we hadden het vorige week over. En toen hadden een we een heleboel nieuws over het spookgezin. Ja, er is al wat meer bekend over ze. Maar toen, toen was er nog, uh, vorige week wist er vrij weinig over. Alleen dat ze in ieder geval de kinderen de leerplicht hadden ontdoken.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 baseerde op creativiteit. Ze bewaren hun administratie niet zo lang, dat klinkt ook goed. Ja, ja, <laughs> en, en hij kan zich niks herinneren, dat is ook altijd heel verstandig als de over, overheid die benadert dus Ja, ik uh, weet het allemaal niet zo goed meer. dan als je kind naar school uh, stuurt, moet je even aan iedereen vragen stuur zo, hoe goed is jullie geheugen?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 Hij houdt zielsveel van zijn kinderen. Zij van hem, zegt Kaya een albanees die het internaat al jarenlang met vader Gerrit-Jan van Deven vriend was. Ze hebben hem het afgelopen jaar sinds een deel van zijn lichaam verlamd raakte. Heel goed verzorgd. Nou, nou hebben we dus een, een oude man. Die vader die is verlamd. En die wordt zogenaamd beschuldigd Die wordt dan van vrijheidsberoving van volwassen kinderen. Die, die voor hem zorgen. Dus die, die kinderen die kunnen natuurlijk makkelijk aan een verlamde man ontsnappen. Dan kan je niet zeggen dat hij zo in vrijheid is. Maar ja. Die gasten kunnen natuurlijk niet meer terug naar het hele wereldnieuws over de vloer is geweest. Dus ze moeten er maar het mooiste van maken. Die gaan, nou zoeken naar, die gaan nu echt zoeken naar uh, dingen van, ja, zie je wel, het is toch gerechtvaardigd dat we hier binnen zijn gevallen. Ja, nou komen ze strak dat hij dat die, dat die 600 euro niet in zijn box 3 had opgevoerd of zo. Daar eindigt het waarschijnlijk mee. Ja, uh, <laughs> moet die dan moet hij er 10 jaar voor de bak in. Ze hadden 600 euro gevonden daar, of... Uh... Nee, nee. Maar, maar, maar zoiets zo, zo lulligs moeten ze ja, doen. Ze hadden dan wel oh. veel contant geld ja. gevonden. Ja, ja, hij had heel veel contant ja. geld. En er was <laughs> de, de broer van een van die... Hij uh, houdt een bitcoin. Een hele een je ook eigenlijk. eigenlijk. De broer van een van die mensen daar, uh, die, die woont in Oostenrijk en die hadden ze daar ook geïnterviewd.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 Ja, maar is sinds, sinds de rookruimte is dat allemaal veranderd, joh. Ja ja, ja, ja, ja, Dat is het, ja. Komt die nog terug of niet? Want die wordt nu weer afgeschaft, hè, in april. De rookruimte is toch afgeschaft of... Uh... Ja, nee, en die wordt nou wel. officieel verboden helemaal. Ja. ja, dan gaan mensen weer allemaal buiten roken. Ja, maar het is meer van drie jaar geleden moest je voor 10.000 euro zo'n ja. speciale afzuiginstallatie neerzetten. <laughs> en, en nou gaat hij er weer uit. Dat <laughs> maakt toch niet. Ja. ja, nee, het is weer een leuke, leuke zigzag caféhouders om je uh, café te maken. Laten we gaan. Ja. Maar... Nou, hier staan alle hardbakken gewoon op tafel, hè, het gaat hartstikke goed hier. Ja, allemaal naar de service gaan, beste rokers. <laughs> ja, maar dan gaan we even naar Jimmy toe. Jimmy, ken jullie die?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 Dat zijn ze ja, allemaal op spoor het spoor naar, naar bad guys. En ja, je gaat erin geloven en dan wil je ook stil ja, worden. Dat... En, uh, ja, maar ja, dit is, dat is, dat is dat je beloning dat je, dat je gewoon in de pak gegooid wordt. <laughs> ja. nou, dat soort spannende telegramgroepjes op een gegeven moment dan door politieagenten gezien gaan worden. Die uh, ja, weten ja. niet wat ze lezen natuurlijk. Nou, die zitten uh, waarschijnlijk ja, dus, ook Wat uh, ook uh, vaak gebeurd is, dat, uh, dat heb je het in Amerika <laughs> ook al gehad, dan...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 <laughs> dan dus denk ik dat dat bij, uh, bij, die, bij die WhatsApp of die Viber, uh, wat zijn het, uh, die groepjes, ook zo is. Uh, telegram groepjes, dat daar er zit een heleboel informanten zit er daarin. <laughs> die zitten elkaar dan allerlei uh, drugs te verkopen of uh, terroristenplotten aan te smeren. Ik, ik, moest uh, even, ik moest even denken aan de begintijd van nou, de Koude Oorlogtijd, in de tijd wat uh,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 <laughs> ja, de, maar dat was bij, bij uh, neonazi's ook in Duitsland. We ja, waren ja, naar, ja. naar neonazi's op zoek in Duitsland en het bleek dat de helft van de neonazi's, dat waren undercover-agenten. <laughs>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 Goed, ja, maar we hadden nog meer berichten. Nou, in ieder geval wat we hiervan kunnen leren is, uh, beste mensen, uh, wat, kunnen we, wat is de les die we hieruit kunnen trekken? Als je iets gedacht ziet... Oh nee, het gaat stand... onder die les hoor.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 Ik vind het wel een beetje grappig. Want in het hele artikel heb je dus kunnen lezen wat er gebeurt als je dat doet. ja, ja. ja. <laughs> je krijgt een zak over je hoofd. Je voordeur wordt eerder En je krijgt een rubber klomp aan. En dan mag je in de cel leren met 24 uur lang licht aan. En dan is je nog een paar jaar voor de schade van die ingetrapte deur terugkrijgt. Hè? In zijn <laughs> ja. geval is hij dan vrijgesproken. Dus dan kan hij die schade terugvragen. Maar dat uh, hoeft niet altijd zo te zijn. Nee, ja, goed. Nou ja.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 Ja, bij een uh, aanval van de Nederlandse F16 op een autobommenfabriek in Irak in 2015 er zijn zeker 70 burgers doden gevallen. Op het dat, Ja, het was, een, het was een aan de lopende band staan allemaal van die, van die mensen. Zo, uh, het komen van die auto's voorbij en dan stopt de bom erin. <laughs> Ik denk dat het dat. Uh, in,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 Ze hoopt op niet al te lange termijn wel te kunnen, uh, wel te kunnen doen en belooft transparantie over de rol van het Nederlandse oh, bombardement. Oh jongens, jongens, jongens. Ja. Dus we moeten we eerst even met de spin-dokter overleggen. Uh, hoe gaan we dit even uh, goed praten? Ja. Ja. Nederlandse weg... gewichtstoestallen hebben in totaal 2100 keer een bom afgeworpen. En dit is er dan uh, een eentje of zo, denk ik. Ja, heel belastingcentra aan het werk, dames en heren. Dit is... Uh...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 Nou ja, belasting, uh, dat je daar gewoon zwaar dat, dat ik gedwongen word om met euro's te betalen. Vind ja. ik onmenselijk... Ja. Nou. Dus, uh, ik, ik ben dus een... jij zegt dat uh, bij de, met de EFL draag je niet bij aan uh, bombardementen. De EFL is niet onderhevig aan rente, waardoor dat er geen oneindig schuld ontstaat. Hmm. Okay. Dus... dus... Ja, ja, gebruik je en niet ik... om, uh, om stiekem een luchtmacht te bouwen en... Uh... Nou, ja, het. Lieberland ja. heeft al een, een vliegveld, hè? Ja. ja, en er is al een burgeroorlog gaande, hebben we twee weken geleden gehoord. Nee, nee er is alleen een oppositie opgestart. Maar nog niet met de luchtmacht. Oké. Okay. Nee, ja. Laten we nou eerst maar even. Tind je daar wel veilig, Joshi? ik ben de baas van de zee dus let op Ja, ja, ja Lieberland heeft wel een, ja. een dictator hè? Lieberland heeft wel een dictator ja, al eventjes tussendoor want dat is allemaal leuk en aardig, maar ik ben binnenkort dus president van Lieberland.info oké okay, dus, okay. <laughs> we hebben twee presidenten en er kan ook iemand <laughs> Lieberland.cash claimen, die staat daar president van. U? Okay, ja, die heeft ja. een andere blok en ik zeg op mijn beurt <laughs> Zonder Liberland.info komt er gewoon geen Lieberland. Want er is wat nodig. De, wij bieden wat, uh, iets wat Lieberland.org niet heeft. Ja. En dat is teamplay. Ja, je, moet je, nog even, je moet je nog even door drie willekeurige mensen president laten uitroepen. Nee, 51. 51 mensen heb je al. 51.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 Ja, het is een wel apart. dat, dat uh, lijkt me dat zeg je was lijkt een man die elke zondag het vlees, het vlees snijdt, meneer. <laughs> ja. <laughs> ja, het is natuurlijk apart, dat, dat Trump die kreeg heel Amerika over zich heen, tenminste heel, heel politiek Amerika, omdat hij zei, nou is het afgelopen, week die troepen terug vanuit Syrië.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 die notenbenen, die torens hebben laten instorten volgens hun, uh, hun eigen ja, aanliezen. <laughs> ja, dat was volgens hun eigen verhaal wel. Dus uh, ja, dat is wel uh, overeen tot ze die dan steunen. En dat deden ze in, in Libië natuurlijk ook al om kadafje weg te krijgen. Maar ja, die sloten zich weer aan bij, bij ISIS. En uh, ja, dat, toen uh, hadden die gasten van ISIS eigenlijk alle wapens die ze maar wilden hebben uit Amerika.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 Terwijl dat dus eigenlijk uh, de zoon van een uh, van, van machtige vader moet uh, afronden. De dus ja, hoe lang, hoe lang blijft die, die frictie in de waarheid bestaan, weet je wel? Denk... Ja, het punt is ook, denk ik, dat wat, wat eigenlijk helemaal niet kan, is dat, dat Nederland beweert altijd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 Dat, dat gewoon, het is niet als je dan regels hebt volgens oorlog dan moet je ze ook, voelen, dan moet je ze ook volgen toch? anders kun je mensen het niet maken dan moet je ze ook niet zeggen als er een chemisch wapen wordt gebruikt want ze zijn dan zelf houden ze ook niet aan de regels ja, inderdaad dus, en, en welk wapen is het dan erger is het en, natuurlijk chemische wapen maar ze zijn toch net iedereen gaat er gewoon dood aan wapens dus nee, als je met een F-16 als jij een bom op, iemand, op een burgerdoel hooit is dat niet zo erg als die maar niet chemisch is die bom, als er maar Waar ja, er louter niet chemische elementen in zitten. Dan hoef... Ja, maar je mag het ja, natuurlijk wel welkeken... Ook dat hele verhaal van het chemische bombardement. Het chemische bombardement is helemaal ontrafeld. Hè. Dat is helemaal uit elkaar gevallen. Want het was natuurlijk het, er zat al een luchtje aan. Uh, een beetje een, een rare woordspeling met chemische uh, wapens. Maar er zat al een chemische... luchtje aan. Omdat, ja, Assad was eigenlijk aan het winnen. En dan ging hij op het moment van zijn overwinning. ging hij opeens chemische wapens inzetten. Waardoor die hele internationale gemeenschap tegen zich kreeg.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 Ja. Van de week. Ja, ja, en dan, ja. Ik denk dat we nog wel even door kunnen gaan. Ik kan misschien zo'n zo oude ja. concertagenda jingle van de van Radio Veronica erin gooien, weet je wel. Van, de, van de, hier gebeurt het allemaal, weet je wel. <laughs> ah, wat nou, de wat de je week er week ook in praat. kan gooien, ja? is het uh, praatje van General Wesley Clark. Ja. Dat is ook altijd een goede. En die zegt, uh, die heeft zo'n praatje waarbij die vertelt dat hij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 Ja, ik vind het een beetje verdacht... ...dat whatsapp tekst ...dat daar hele rellen over ontstaan. Ja, ja, ook, aan, aan de andere kant is het niet vreemd... Die... Want ...we hebben meer zoals gelijke berichten... ...maar daar gaan we zo meteen naartoe. Het was dus ook, ook ja, ja, dus een prachtig... ...hundreds kans... of people have taken to the streets... ...across Lebanon over the government's plan... ...to impose new taxes... ...mits amidst, amidst economic crisis of the country. Ik denk wat, wat er wel gebeurt... Ze, hebben, ...ze zeggen nieuwe belasting ...op uh, tabak en benzine... Nou, dat, en, ...en WhatsApp, maar...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 Dat, uh... Ja, Chili gaat relatief goed, maar ik geloof ja. dat daar ook weer heel veel studenten weer gewoon gratis onderwijs hebben en ja, ja, dat, soort, de, de, de dat so soort dingen, en die, die gaan, ja, daar, daar zit ook weer een hele hoop socialisme ja. op, ja. universiteiten, ja. wat, ja. wat, wat uh, altijd tot rellen leidt, want het is elementair gewelddadig. maar ik zag ook dat ze een enorm gebouw in de fik hadden gestoken en dat laaide echt een vlammen vlogen eruit aan alle kanten, ja, uh... Uh, maar uh, instorten in zijn eigen footprint, homer. ja maar. Ja, ja.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 Maar de vraag is, wat, wat bereid je daar nou uiteindelijk mee? Hè? Dan stook je ergens een groot vuur en je legt wat lam. Maar ja, is de regering daarvan onder de indruk? Nee, ja, daarom. Ja, ik hadden. denk, uh, dat is inderdaad iets wat, wat ik inderdaad wel eens afvraag, dat ik toen ook met de gele heistjes uh, gezien in Frankrijk. Ja, Dan is gewoon uh, Macron een grote winnaar, weet je wel. Dat is gewoon Uiteindelijk is het gewoon sherrypicking. Hij stuurt, stuurt een paar gekkies in die... Uh, nou ja, ze waren in het begin wel uh, boos over iets wat wel inderdaad relevant was, is gezien. Maar uiteindelijk gaat iedereen op die bandwagon zitten. Nieuwe en dan, brandstofbelasting. Hè? Ja, dan gaat, dan gaat iedereen op die bandwagon zitten van ja, we willen ook nog een basisinkomen. Uh, en uh, we willen ja. ook nog, uh, weet ik veel, uh, <laughs> pensioen omlaag En dan is het voor hem sherrypicking, mm -hmm. weet je wel.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 Maar die rellen houden we niet meer op. Hè? Als, dat eenmaal, als dat eenmaal momentum heeft, zullen dus vijf eisen en geen ijs minder. En uh, nou gaan we door ook. Want ze hebben het gevoel van, oké, okay, nou hebben we eentje teruggekregen. Nou gaan we, gaan we voor de volle map ook. Ja. Je ziet bijna nooit dat ze zeggen, oké, okay, nou, nou, we hebben ons belangrijkste eisen ingewisseld. Uh, nou gaan we weer terug en we uh, laten het erbij zitten. En misschien is het wel terecht ook hoor. Want dat betekent gewoon dat het, dat het over een paar... Maanden wordt het weer geïntroduceerd, dan hebben ze het een ander naamje gegeven en dan jassen ze het er alsnog door, en vlak <érer> <het Take> <Designer's> voor de vakantieperiode of zo. Het verdrag van Libanon. Nee, het verdrag van Lissabon. Yeah. Ja. Libanon, Lissabon. Zijn euro-toestand wordt er doorgejaagd. Maar ja, er zijn inderdaad een heleboel uh, re rellen bezig, ja. Nou, even over die uh, WhatsApp-belasting. Ik had daar ook uh, wat, toevallig wat over gevonden. Want in, uh, in Afrika heb je heel veel van dit soort shit. Dan gaan we even naar uh, even het rijtje af. Hier, uh, Sambia wil een, uh, een belasting op Netflix. In Oeganda zijn ze ook flink bezig geweest. Dat kan ik wel even erbij halen, want dat is inmiddels een jaar, meer dan een jaar geleden. Uh, die wilde social media belasting en uh, dat heeft tot gevolg gehad dat uh, mensen zijn gestopt met internetten. In <laughs> nou, Frankrijk, de Franse overheid, die probeert ook het, uh, die internetgiganten te belasten. Hè? Kijk, ja, uh, ze ruiken uh, natuurlijk het geld, hè? Ze ruiken Google, Facebook, daar valt daar geld te halen. Dus die, die, uh, die gaan we proberen te. ...te plunderen voor het gedeelte oh. van hun omzet... ...dat ze uit Frankrijk halen of zo. Ja, of maar ze willen erbij... ook, uh, daar ook gaan, uh, gaan spioneren dan... Hè, ...tegelijkertijd. Dus, ja. Dus, dus yeah. scannen, tegelijk ook nog eens even de social media... ...gaan scannen op... Uh, ...ja, wat is het? Belastingfraude? Ja, ja het hier staat... ...Darmanin uh, told French TV last year... ...that the tax office will be able to see... ...that if you have num numerous pictures of yourself... ...with a luxury car... While well, you don't have the means to own one, own one. And maybe your cousin or your girlfriend has lent it to you. Or maybe not. Could potentially detect customs fraud and online sales site. Dat gaat inderdaad een heleboel over uh, uh, belasting. Dat werd ook al gezegd. De tax office computer systems wordt er dan aangelinkt. En uh, je hebt ook van die mensen die zien een mooie auto. En die gaan een, voor die auto staan een selfie maken. Weet je wel.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 Uh, als jij in principe uh, alleen maar een beetje op marktplaats zit te handelen. Dan kan je een heleboel van je inkomen verborgen houden. Totdat daar, daar ook weer informanten zitten die, zich, uh, ja. Uh, ja, die jou in de gaten houden. Ja. Ja, ja. Maar er is een ja, overheidsdienst die zichzelf, de, kon, kon de overheid niet. controleert zichzelf. Uh, de overheid, die heeft dus een, de, de, er is dus weer een uh, privacy watchdog van de overheid. Die bekritiseert dan, uh, die, die dan het Franse overheidsbeleid hierover. Oké. Okay.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 Dat is zo. hè. De, de, de, de, de Social media wordt natuurlijk gewoon steeds meer gebruikt. En het punt is, in hoeverre mag het legaal gebruikt gaan worden? In hoeverre is het al? Het is eigenlijk, het is al bewijs natuurlijk, maar in hoeverre gaan ze daarop inzetten om op die manier informatie te vergaren? Want ik denk dat heel veel mensen dat op dat moment wel een beetje klaar zijn met de overheid. Dat ze dan zeggen, ja maar meneer u zegt dat u ziek was, maar hier was te zien dat u op social media niet ziek was. Of u zegt, Nee, of, uh, met de overheid. moet ik even, even iets anders verzinnen. Lukt nou weer zo lukt niet. Ja, dat dus is hij, uit, uit, maar voor de overheid niks meer uitgeloven, want het wordt op, op drijf afgewenteld. Ja, precies. Maar dat we dus andere. Nou ja, of dat ze dus gaan zeggen. U je zit je in de bijstand, de hand, maar we zien hier dat u een, een muurtje staat te schilderen. Ja, ja of dat, u bent op marktplaats actief, dus we gaan nou op de bijstand volgen. Ja. Maar wat ze we trouwens ja. wel doen, ze we doen wel eens uh, controleren bij En als jij dan een. Uh,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 Dan kan je gewoon met ja, een met bijstand. Alcoholist. Dus ik ben goedkoper uit als ik in het buitenland drink. Ja. Bijvoorbeeld. Maar goed, je, je kan heel goedkoop gewoon naar het buitenland. En dankzij al die prijsstunters. En dan gaat ze de. de, de, de wat is dat? Drink middels 10 <laughs> pils per dag. Ja, ik heb het helemaal uitgerekend. Dat was, de, <laughs> de, was de in Nederland 4,50. Want dan ja. drink ik Joppe 6 <laughs> euro, nou, ik weet ook niet waarom die rots zo duur is. Toevallig was laatste. Was toevallig was er zo'n berichtje van een Engelse uh, echtpaar, die ging dan met zo'n prijsstunter naar Malaga. En dan gingen ze daar gewoon stoppen en uh, uitgebreid tapas eten en weer terugvliegen naar uh, Londen, weet je wel. Want dat was goedkoper dan stappen in Londen waar ze wonen. <laughs>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 ...op het vliegveld dronk al. Die nam niet eens weer de moeite om, om de stad in te raden of zo. Die zat zich daar klem te zuipen... ...en die ging dronken weer, weer terug. Dat kan ook inderdaad een, een, een Tax-Free. Uh, want dan moet je de ticket laten zien... ...naar het land waar je naartoe gaat. Daar koop je een ticket van. Dan ga je, bij de Tax-Free ga je daar... ...en zit je de zuipen en hoef je niet eens daar naartoe te vliegen. <laughs> ja, en je neemt nog twee flessen mee... ...dus dan haal je er uh, dik uit om Met zo'n low-cost carrier. Uh, uh, yeah. Ja.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 Oekraïne ook, zoiets, ja. Maar Hongarije is het dus duurder. De, de, dus dan ga jij binnenkort met, een on, met de onderzeeboten door de Donau allemaal sigaretten smokkelen <laughs> naar <de> Hongarije. <laughs> ja, laat Die boot vol met, vol met neptoeristen. Kan, wat is het eerste wat ik ga ondernemen? De sigaretten smokkelen. Ik denk dat ik dan, <laughs> uh, dan wel een goede indruk achterlaat bij iedereen. Nee, uh, zolang je niet ontdekt, hoor.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 dit dus is wel een mooie inderdaad van mening veranderen <laughs> gewoon ter plekke het nee, ja. is ook wel leuk gemaakt ja, ja, ja. <laughs> pillen ja. allemaal zetpillen met briefjes van honderd ja wat ja. <laughs> ja, flipfloppers over nou ja ze zeggen nou opeens van uh, ja, wat is de, uh, de exacte uitspraak want er staat heel veel omheen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 Dat, uh, die stomme hoenen. En dat is natuurlijk een, een beetje een indekactie. Dat als het misgaat, dan heeft hij een zwart schapen. De, ja, ik zei al, uh, dit moet je niet zo doen. Uh. Ja. En, de, en misschien dat iemand dit ook doet. Een beetje een geloofwaardigheid opbouwen. Door aan te geven van dat het zou het mis kunnen gaan. Oeh, Yoshi, achter jou. Kijk, zag achter jou, de Yoshi. De EFL, oh. de EFL stort yeah. in. oh mijn vlag gaat eraan. En er komt een bericht binnen. De chronische gulden is momenteel spotgoedkoop. Nou, alsof ik, uh, bij hoort. het bij mekaar zoals EFL zijn de weg naar het financiële vrijheid. Klein Doe me niks aan. je door je eigen reclamebericht heen te praten. Oh shit, dan moeten we het binnenkort nog een keer proberen. Het ja, dus ook toevallig dat ik precies die vlag onderuit gaat Als ik uh, mijn reclame schiet. Ja, ja, ja. Maar vertel nog maar even wat dat je verstuurt. Dat had ik nog even gestuurd. Ja, ik had gezegd dat goud en e-gulden... of crypto-geld zoals e-gulden... de weg naar financiële vrijheid zijn. Oké. Okay. Ja, uh, ja, en een uh, van andere crypto ook... Eh, dames en heren. Mag ik trouwens nog een... Uh, ja, een ander berichtje... Tussen, Peter, tussendoor Peter. gooien? Wat, wat niet in de lijst stond... maar wat wel... Uh, het, het is eigenlijk grappig, ja, denk ik wel. <laughs> gooi erin, gooi erin. <laughs> ja, het gaat over China... Oeuvre, er zijn uh, zes mensen veroordeeld er staat ook een fotootje hiervan uh, erbij ja, wat er gebeurde was, was een, iemand die wilde iemand laten vermoorden en die, die uh, stelde daarvoor 2 miljoen dollar uh, 2 miljoen yuan contract uit oké okay. en dat gaf hij aan een figuur en uh, die zei ja dat komt in orde regelijk voor je en die, die pikte zelf een, een miljoen van de yuan in en die gaf die andere miljoen weer door aan de andere vent.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 Zullen we jou doodfaken? <lacht> ja, <en> toen, <lacht> maar toen ging hij gewoon naar de politie toe, die man. En toen is het hele zaakje geunraveld. Het zijn ze allemaal opgepakt. Er zijn zes man, mensen in de gevangenis gezet. <lacht> voor het. <lacht> uh, <lacht> het, het zes contractors. Uh, ja, uh, inderdaad. Uh, ZZP'ers. <lacht> ik, nou, ik vond het dus, wel grappig. Uh, omdat. <lacht> omdat ja, het, het is bij mij ook wel eens gebeurd in. Uh, ja, in Sri Lanka geloof ik. Dan, uh, dan ging je naar zo'n reisbureau toe. En dan zeg je, ik wil naar uh, die, die, die plaats uh, rijden. Je, ah, dat kost zoveel geld. Naar Candy was dat. Uh, ja, dat kost zoveel geld. Dan geef je zoveel geld. Dan belt hij iemand op. En die komt dan op. en zegt, oh, doe je het niet zelf? Nee, nee, heb ik een mannetje ervoor.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 En uiteindelijk was, was hij heel, heel, uh, ja, helemaal niet blij met hoeveel uh, het geld die hij die kreeg, die, die het echte werk moest doen uiteindelijk. Maar het is een heel gebruikelijk principe dit, uh, geloof ik. Uh. Maar hier, dit, deze vorm is wel heel extreem. Maar even een berichtje tussendoor. Ja, nee, dat is grappig. Uh, ik ga even kijken waar we ook alweer waren.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 En ze kunnen nu weer genomineerd worden, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dus, uh, mm. Ze zitten al, uh, ja, het t-, t-, is ieder jaar geloof ik, dan, dan wisselen ze weer van stoel geloof ik. En uh, daar hebben al eerder dubieuze uh, landen op zoals Saudi-Arabië en zo. Ja, Saudi-Arabië die had toch ook in de vrouwenrechtenforum uh, gezeten? <lacht> nou, nou, ook in deze, ook in deze. Of dat Libië of... Uh, hier, uh, hier zie je dat, even kijken hoor, ik, uh, ik zit een beetje vergroten. Uh, in het verleden zag je ook dat Saudi-Arabië erin zat, hier, Human Rights. Hier, Venezuela was in 2015 tot uh, 2018, en uh, Saudi-Arabië, ah uh, hier ook, in uh, 2018 tot 2019. En uh, is Human Rights Council, dit is. Ja, uh, yeah. ja, ja.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 Maar goed, ja. Nou, we kijken wat de volgende bericht is. Hé, hey, er komt wat binnen. Fuck de Verenigde Naties. Oh, oké. Okay. Fuck de Verenigde Naties. Dat zegt de rom. <laughs> oké. Okay. Nou, onze vaste luisteraar. Even kijken. Een floppy. We krijgen een beetje een tech-bericht hier ook. <laughs> Even kijken. <laughs> tech from the past. Ja. Ja, ja nu echt. From the past. Ja. Helemaal een floppy.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 In, uh, die, die werd er gebruikt bij de Minuteman 2 Missile Site in de 1960 en 70, 60 en 70 jaar. Dus het is wel degelijk spul dat het ja, dat, nog steeds dat, werkt. dat vind ik een beetje raar, want de, de series van is uit de jaren 70. Die zegt uit uh, 1978 of zo. Kunnen we wel even bij. Dat ja, eh, zei al eerder, Hij, al, zij al eerder zeker. Ja, ja maar dan gaat het gaat waarschijnlijk over de, de, de 1440 serie of zo. Uh, so... Nee, die was min.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 Nee, daar hebben ze net eens met banken, daar hebben ze ook nog die hele oude IBM mainframe computer staan. Ik ken toevallig iemand die is er gewoon uh, rijk mee geworden. Hè? Die, uh, die, die, die had een bedrijf dat uh, dat soort computers uh, onderhield. En ook gewoon het is eigenlijk omdat... heel moeilijk uit te. Het is een heel, heel grote uh, project als je dat weer helemaal wil gaan vernieuwen. Dan... Ja, klopt. Ja, ja, Meestal wordt er dan iets bijgezet en iets aangeplakt en, uh, en het wordt steeds verder uitgebreid. en Op een gegeven moment zit dat als een spin in het web en dan, ja, dan kom je er niet meer vanaf. Maar wow, die, die, die, die IBM One serie het zijn enorme kleerkasten zijn dat. Uh, ongeveer zo groot als een heeft uh... iedereen wel thuis staan, de Billy van de IKEA kleerkast. <laughs> mm -hmm.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 Maar er staat meestal alleen maar het gewoon database eigenlijk wat erop staat. Het database van klantgegevens vaak, weet je wel. Dus ding is dan nog heel vaak gewoon bij, bij banken. Als je bij een, uh, de ABN bij jou om de hoek uh, gaat... dan sta, staan meestal de klantgegevens nog steeds in die oude mainframe computers. Ergens in de kelder te, te draaien, weet je wel. Dus ja. Maar in ieder geval, ja... de, de uh, ja. Dit is dan zo'n computer en het enige wat hij doet is... Uh, raket moet launchen op... Uh, Wanneer dat signaal wordt doorgegeven. wat je eigenlijk in een JavaScriptje kan doen, zeg maar. Toch? Ja. Ja, en daar hebben ze zo'n enorme kleerkast voor. van uh, 50 jaar oud. die dat uh, scriptje even doorgeeft. Ja, maar als je het helemaal opnieuw wil gaan bouwen. je weet dat de. de, de Obama Care. Affordable Care Act. die website kost ook een half miljard. Uh, ja, te, om, ja. om een website te maken. Ik denk dat de grootste dat, uh, bezuiniging is geweest. van de. ...van de Verenigde Staten... ...is dat ze dat nooit hebben uitbesteed. Dus ze hadden van nou ja... Dat doet ...het doet er nog steeds... ...laten we dit niet gaan upgraden. Want anders kost het ons miljarden of misschien wel triljarden. Oh, wacht. Ik, uh, ik word, word tegenwoordig gecorrigeerd... ...af en toe op mijn cijfers. <lacht> ik, uh, ik zei vorige week... Dat er, dat, uh, ...dat er een paar soldaten per week... ...maar het is geloof ik twintig per dag... Las ik uh, oh. ik gecorrigeerd... Uh, ...zelfmoord plegen. Oké, oké. iets zei vorige week... Obamacare website, 2 miljard dollar, meer dan 2 miljard dollar. Mm -hmm. Iets wat, uh, nou ik wil het ook wel voor 1 miljard doen. <laughs> <laughs> ja. Beetje met een Java scriptje zeg jij. <laughs> uh, uh, ja, ja maar het gaat alleen maar om een commando, van uh, nou ja, bij het drukken van deze toets moet... De opdracht doorgegeven die zegt langs. Ja, ja, misschien wordt er nog een ballistische berekening gedaan, wordt die wordt bijgestuurd Nou, ja, Maar dat en... zit weer in een ander programma, dat de uh, lancering bepaalt. Ja, Je misschien. moet op twee plaatsen tegelijk lanceren. Ja, uh... Twee mensen. Ja. Maar ja, twintig veteranen per dag uh, plegen de zelfmoord okay. dus. dat is nogal wat. Dit was ook tevens het laatste bericht?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 Kan je even je, je endorsement geven aan, uh, aan Tulsi Gabbard? Ja, oké. Okay. En het uh, levert toch weer 10.000 dollar op. Krijgt hij ja, ook weer betaald? Dan <laughs> kunnen ze weer zeggen: de, Ah, Tulsi is een Russian asset en een koekoeksclan. Verder. Wel, even de Brexit. Ik bedoel, uh, wat kunnen we daar nog over zeggen? Mijn voorspelling is uitgekomen dat ze dit uh, gewoon eindeloos gaan doorschuiven. In hm. ieder geval, het wordt doorgeschoven. Zoals ik dat. Ja, nee, bij de nee, eindeloosste uitzending <laughs> kun jij zeggen dat we het eindeloos hebben doorgeschoven. Ja, ja, ja, Maar, ik had, maar dat mijn voorspelling was dit wordt gewoon vooruitgeschoven wordt. Dit is toch nog negen dagen voordat het vooruitgeschoven wordt? Ja, in ieder geval, het ziet er dus nu naar uit dat het vooruitgeschoven wordt. Maar ik het, vind het bijzonder. Nou, het is gewoon vrij logisch. Het is te, te mooi voor hun om, om zomaar door te laten gaan. Die,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 Uh, ...na nou, Trump, het impeachment ge genoeg van Trump. Uh, dat weet jij oh, dat wel eens we over, hè? Peter. Ja, dat is veranderd. Voorheen oh. was het zo dat een leaker... ...die moest, uh, moest altijd openbaar naar buiten treden. Ik heb dit en dit gehoord. En, uh, uh, ja. Maar nu hebben ze de wet onlangs veranderd... ...dat dat niet meer hoeft. Dus nou mag je gewoon van horen zeggen...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 eigenlijk krijgt hij daarmee een soort immuniteit door, door mee te doen naar de verkiezingen terwijl die, het lijkt erop dat hij niet veel kans meer heeft want zijn geheugen is een beetje gammel en uh, zijn, zijn ogen gaan af en toe bloeden en ja. hij haalt allerlei verhalen door de war en, uh, <laughs> ja. dus ik, ja, bij elkaar geraapt een soortje oude ventjes zijn het hè? Want die hebben ja. ontdrukt, Biden, Bernie Sanders we ah, zijn in de VS ja, allemaal. normaal hoor. Dat is allemaal, uh, dat is in de ja maar ik zei dat ook allemaal, in mijn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 Ja, dat wel. Maar die moeten natuurlijk ook even, want dat zijn allemaal stemmen voor de Democraten uiteindelijk. Die moeten yeah. even ge, gerooid worden, denk ik. Kom ze er vrij laat in, als redder in nood? Ja, okay. nee, is maar een gok, Die staat toch totaal geen kans nou tegen Trump. Als die nou weer tegen Trump zou moeten gaan, dan nemen we er toch nooit wat. Nee, ik denk het moeilijk is om tegen Trump te winnen, nou. Maar.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 snoepdok. Ja. <laughs> ja, ja, van ja. mensen die wiet ja. roken. <laughs> Totaal ongeloofwaardig. Ja, dat was ook zo mooi. Hillary had dat laatst gezegd. Valde... <laughs> ja, toen ik een klein meisje was. Toen schreef ik een brief naar de NASA toe. Dat het mijn droom was om astronaut te worden. En toen schreef ze een brief terug. Wij nemen geen meisjes aan. <laughs> en...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 of die politici, ik weet niet wat het is. Maar die zit ook heel veel te fantaseren. Die, uh, uh, oh, er over. Joe Biden alweer, had ook altijd door de war gehaald. Maar. Harris had er inderdaad ook zo'n moment van... Het um, begon een van de... Oh ja, welke muziek vond je leuk toen je jong was? Dat, dat was het. En dat begon zo over ja. Snoop Dogg en, en Tupac. Maar ja, en die leefden dan... nog niet eens toen, hè?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 Nou ja, kijk, weet je, uh, ja, toch is het zo, ja, ja zo zie ik het wel. Ja, de overige is nou genoemd, hij stond vandaag in de krant, onze Twan. Want hij Anders? heeft de boerenpartij. Oh, die, nee, de, de, een... de, de andere Twan, oh, de Twan van de Verweinkoen, ja, ja, sorry, moet even, ja, sorry. oh, ja. Oh, oh, yeah. Nee, maar, het ja. is dus verder geen, uh, het, uh, het miste. De Twan die geen Manders heet, van de achternaam. Ja, ja. Antonius heet die volgens Antonius. mij in de, recht. Okay. Dus, uh, de boerenpartij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 Raad iemand lekker. Ik zou je niet te veel druk over maken, uh, Yoshi. Ja, jij, jij noemt het, hè? Dat is de hele tijd het. punt. Ja, maar ik, ik noem het doen. omdat jij het de een keer genoemd hebt. Ja, ik ben bezig met Liebeland.info. Er komt ja, ja. Er binnenkort een blockchain. Er komt er een marktplaats en mm. dat, uh, daar richt ik me op. Maar aan de andere kant spelen er gewoon dingen. En dat uh, artikel over de boerenpartij stond toevallig vandaag in het Eindhoven Dagblad. Ja. daarom was het actueel. Mm. Mm. Ja... En wij hebben het nu Weet genoemd, hè? wij hebben reclame gemaakt. Wij hebben het weer genoemd. Dames en heren, ja. Stemboerenpartij met Boerkoek. -koek -koek. <laughs> boer -koek Boerkoekoek. Koekoek. Ja, die serieus. Die heeft bestaan, googlen maar. Weet ik. Uh, Al ja, uh, een tijdje in... geleden dit. Ja, met uh, Pierre Carton heeft nog een liedje gemaakt, Den Else in de Olie.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 Gebeurt er dan niks in je leven dat je daarover gaat hebben? Die kom ik dan weer niet zoveel tegen. Hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik heb er op Facebook, ik heb een, um, hoe heet die man? Die zit in het Europese parlement, zat hij. Voor Engeland, dat is een Engelsman. Dus die plaatst vaak wel berichten. Oké. Okay. En uh, een dev van, uh, ach, hoe heet die munt nou? Sterling Coin. Maar die is inmiddels er niet meer. Okay. Ik weet niet wat hij tegenwoordig De blockchain is er gozer... Ja, is die dood? Weet ik niet, hij is er niet meer. Nou, hij is niet meer echt supported. Oh, okay. Ik zou niet weten waar die verhandeld wordt. Uh, nou, okay. over, over Spice gesproken, want uh, je kunt berichten natuurlijk naar... Uh, dat heeft Ron, uh, onze ene, enige luisteraar op de stream op dit moment, uh, heeft dat gedaan. Die, uh, die stuurde een berichtje via Spice naar ons. En Spice token begint steeds meer te leven. Die is... Uh, die staat al gemeld op CoinMarketCap, alleen nog niet met een grafiekje. Tenminste de laatste keer dat ik het checkte, misschien nu wel hoor. Maar hij staat al bij CoinCago uh, gemeld met een uh, grafiekje. En uh, nog een paar andere uh, websites die dat bijhouden. Dus dat is wel heel interessant. Dus dat betekent al dat het, uh, dat het de eerste SLP token die uh, adoptie begint te krijgen... En hij is nu wel gedaald in prijs, dus ik, uh, ja, ik, ik, als ik een advies mag geven, kopen. Ja, ja. ik had laatst laatst gekeken, maar er is vrij weinig te kopen. Ja, bij um, uh, Cryptofiel. Ja, precies, maar daar kan ik dus niet bij, want ik zit in Servië. Kan je niet op Cryptofiel komen? Dan zeg met um, VPN. Ja, anders moet je Opera, de, de, de laatste versie van Opera browser. Opera browser, die ah. hebben ingebouwde VPN... En dan kun je gewoon, uh, ja, dan zet je hem op Azië of zo. En dan kan je gewoon uh, oh, op, op, op CryptoFuel komen. Kijk, nee. ja, wat is nou de prijs dan in uh, Bitcoin Cash Satoshi? Uh, hij is gedaald naar 231 uh, uh, Satoshi, ik kan nu wel even kijken. Er zijn nog 100 miljard, hè, toch? Uh, ja, dat weet ik niet, ja, best veel, ja. Nog niet alles is in omloop, trouwens. Hoe, hoe komt dat dan, dat niet alles in omloop is? Uh, ze doen heel, nog heel veel met airdrops, hè, via de drop token. Dat is gewoon dividend, dat is, dat is dat nieuwe, die nieuwe toepassing op SLP, dat je dividend kan uitkeren. Dan dus hebben we een dividend token, die drop. En die keert uh, om de zoveel keer, uh, als jij die drop token hebt, krijg je gewoon gratis spice uitgekeerd. Ja, daar heb ik ook alweer een uh, paar duizend van. Klopt, tokens. <laughs> ja, die kan je ook bij CryptoFuel kopen.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 Is dat dan Bitcoin Cash, Satoshi? Uh, ja, Bitcoin Cash, Satoshi, ja. Uiteraard. Dat is een beetje, uh, SLP token, hè? Nou, laten we het even andersom zeggen. 0.0008. Maar dan heb ik hier de verkeerde. Uh. Drop. Maar kijk eens, dat is ook toevallig Ik heb uh, laatst was mijn verjaardag... Uh -huh. Oh ja, drop, ja, drop, uh, ja, drop, ja, drop goed, ja, ja, ja, drop, ja. Ja, maar hier is drop.nl's drop, een, een logo-parachute. Het is een drop token, het is een dividend token. Die vind ik niet, die zie ik nergens. Huh? Nee, die staat nog nergens gelist ofzo. Die, die kun je alleen bij je kopen. Het is gewoon een uh, cryptofiel uh, token. Hoeveel kost dat? Uh, Even kijken hoor, uh, 0.0008 uh, Bitcoin Cash. 0.0008. Okay. No, no, no, no. 80.000. Ja. Dat is precies, als het goed is. Dus 1250 per Bitcoin Cash. Oh uh, ja, ik, ik heb al bier op, dus ik kan niet zo goed rekenen. <laughs> Sorry. Nee. Maar ik, ik zal even, ja, we, we zitten nou al over crypto te praten. Ik zal even gewoon de eindjingle erin gooien. Ik wil in ieder geval afscheid nemen van de luisteraars. Dan laat ik de lullen nog gewoon verder. En uh, ja...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 Ja, nu gaan we gewoon echt al de gisjes zonder enig script. En als het gaai wordt, dan zet het gewoon uit. Dus, uh, nou ja, jongens, even... Effe... ja. Het is geen, uh, is is geen uh, Godwin-geval eigenlijk, hè? Het is wonderbaarlijk, gewoon een uitzending zonder Godwin. Maar hey, hey, je, je stream staat nog aan, loopt nog? Ja, het loopt nog gewoon. Ja, we willen ouden nog gewoon verder, voor wie het uh, interessant vindt gelijk een stuk minder interessant je moet nog wat minder om te spreken, hè? <laughs> oh jee, je moet wel we geforceerd vrij gaan spreken, hè? Oh, jezus. <laughs> ja, en anders dan, dan, dan breien we een eind aan jou, want het is twaalf uur. Oh, is het dan niet twaalf uur? Oh, jezus. En met dunne muurtjes. Goed idee. Ja. Uh, uh. Nee, goed, ja, nou uh, ja, we zijn helemaal aan het eind. Ik had de eindjingle uh, sowieso al. Uh, in geluid, dus uh, ja. Oké. Okay. Ja, ik zal ja. nog even, want ik zit al wel even te chatten op de achtergrond, maar ik zal eventjes nog uitkomen, uitzwaaien. Ja, allemaal. Oh, ja. Nou goed, nou ja, beste mensen, uh, wel te rust allemaal en uh, beste luisteraar ook uh, wel te rusten. En uh, mijn glas is leeg. Ik had nog vrouw een sms gestuurd van uh, Bringer voor Bier, maar uh, ze is geëmancipeerd, denk ik. Ja, goed. Um,